Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In Koevoorde is een restaurant na een explosie deels ingestort. Volgens de veiligheidsregio Drenthe is er één gewonde uit het pand gehaald. Ligt er zeker één iemand onder het puin. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. In het pand zat een geelroem.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 tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Bijna een miljoen mensen sloegen op de vlucht en duizenden mensen kwamen om het leven. VN-onderzoekers oordeelden dat Myanmar motieven had die wijzen op genocide. De prijs voor het irritantste radiospotje, de Loden Radioleeuw, gaat dit jaar naar het bedrijf Social Deal. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma Radar Radio... Luisteraars ergeren zich aan het geschreeuw in de reclame... en aan de manier waarop het zinnetje schat, je weet toch, wordt uitgesproken. 38% van de ruim 7600 stemmen ging naar de spot van Social Deal. Op de tweede plaats eindigde reisorganisatie NRV en derde werd kruidvat. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgenochtend regen, smiddags wordt het wat droger, staat veel wind... en ook dan, net als vandaag, een graad of 10.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 ...en uh, Smooth Criminal hier... ...106.9, 104.5 op de kabel... ...DAB Plus en natuurlijk ook... Uh, ...TV-tekst hier in Zandvoort. En we gaan lekker verder met een, uh, ja, een gauw ouwe... ...van Toto en uh, Stop Loving You. So indi hebben het over uh, I'm alive mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I can't wait to fly oh. 6 9 104.5 op de kabel en Joella is hier aanwezig in de studio. En net zoals Arnold en uh, zijn compagnon uh, zijn uh, Gerard. Well. Toch? Ja, allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, welke wil je uh, kijken? Uh, ik, ja, jou hoor ik niet. Nee, dat is Nee, ja, ik hoor het. Dan gaan we eventjes wat aan doen. Ik ga er eerst een muziekje in starten van Timmy en What Will I Do.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 Vertel even waar je vandaan komt, wat je doet, wat, wat, wat zijn je dromen en dat soort dingen. gaan we het eventjes over hebben. Uh, ja, ik uh, heb in Amsterdam gewoond, in Hilversum. En ik woon op dit moment in de buurt van Augmaar. Amsterdam Sinds en Hilversum? Een paar, uh, ja, heel lang. Doe maar. Dus uh, ja, en ik woon nu, uh, ik denk iets van drie jaar in uh, Zuidschefoude. Oké, okay, geboren in Amsterdam of Hilversum of... Uh... Uh, ik ben geboren in een andere plek in Almelo. Die Boeren van Tienen oh. die kunnen wel. Oh, Oké, okay, ja, ja, dat, dat is een andere plek <laughs> inderdaad. <laughs> ja, nee, dus, ja, ik heb wel wat gezien. Ja, ja. ja. Uh, reden van verhuizing, gewoon. Uh, dat je daar zin in de auto, of Ja, ik denk dat het een dan, dan lange uitzending wordt. Het uh, uh, okay. valt met prima. Nou, uh, ik heb uh, vroeger in Bergen gewoond. Oh, en uh, ja, ik vind het eigenlijk toch wel erg leuk in. Zie je, ja, Bergen, ja. Bergen, ja, en dan zit je toch ook een beetje tussen de duinen. Hè? Ja, ik, dus, uh, ik heb de familie wonen, dus ik, uh, ik vind het wel fijn om ze op te zoeken. Daar ja, te ja, nou ja, dan zit je in ieder geval op, op zijn plek hier, uh, tussen de duinen van, uh, van Zandvoort. Het ja, kan dus, altijd ja. nog veranderen naar een lekker warm oorten. hoor. Dus, uh. Ja, nou ja, wie niet? Ik bedoel, de meesten de meeste in Nederland die, uh, die kijken wel uit naar iets, uh, iets wat warmer weer, denk ik. Maar goed, hè, het, is, het is niet anders. We moeten het ermee doen. Hé, hey, um, ja.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 Okay. En uh, ja, dan krijg je dat eigenlijk een muzikale dus paplepel uh, erin. Ja, een hele muzikale En familie. op 13-jarige ja. leeftijd uh, werd ik al eigenlijk zelfstandig ondernemer en stond ik in Escape met mijn meidengroepje. En die heette? Uh, even kijken hoor. A dope Inspiration heette het. Dope, heet ik dope toen. Inspiration. Met Def Rhymes en voorprogramma's ja, Silk van uh, Let Def Me Lick You kennen we allemaal. Dan. Maar ken je Silk ook van Let Me Lick You Up and Down? Ja, ja die kennen we ook. <laughs>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 Nou ja, maar dat zijn uh, de, de rhymes, uh, ja. noem ik altijd iets uh, een beetje prettig gestoord, laten we ja, zo zeggen. Maar ja, nog steeds. Uh, nog, nog, steeds nog steeds, nog steeds. Ja, heel druk. En, heel uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Oh ja, oh ja, ja. Oh, oké. Okay. De insights <laughs> weten. Oh, ja, okay, nee. we hoeven we niet alles komen. te weten. We hoeven <laughs> niet alles te weten. Nou, echt over alles He? en wel, is het nee. echt belangrijk? Hmm, <laughs> voor jou wel. Sommige, sommige <laughs> mensen zijn heel erg nieuwsgierig <laughs> voor natuurlijk, jou maar goed. <laughs> <laughs> hey, um, maar, maar wat zijn uh, Wat zijn jouw vooruitzichten? Wat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 Ja, dat was die dan. Heerlijke plaat. Deze, ja, ja toch wel een... Eh, een Engelsman met een beetje zon in zich. Mick Hucknall. En uh, ja, Hope There's Someone. En ja, Johanna is hier aanwezig in de studio. En samen met... Uh, ja, haar kon uiten. Ja. ja, om het maar zo dat te zeggen. Ja. ja, een gezellige boel hier, hier in Zandvoort aan de tolweg 10 En ja, Johanna. wat vond je ervan? Ik vond het een heel lekker nummer. Ja, ja. Het is echt een lounge-achtige muziek, vind ik. Ja, we gaan er straks nog eentje draaien. Radical blind. Ken je die, dat nummer? Ik zou het graag willen horen. Ah, dat gaan we straks zeker doen. <laughs> ja, het, is, ja, het is toch een van mijn lievelingscd's. Uh, uh, ja, uh, van uh, eigenlijk Simply Red. Hè? De man van Simply Red. Mikkie, mickey mickey mickey. mickey. <laughs> ja, een hoop mensen kunnen het niet aanspreken. Dus. Hey, um, ja, wat, wat, wat, uh, waar ben je eigenlijk mee bezig? Uh, ben je er nog met een single bezig? Uh,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 meeluisteren kan ook. Even uh, op Facebook de, de onderstaande linkjes uh, aanklikken. Eén van de linkjes uh, werkt zeker bij u op de computer. En uh, ja, meekijken kan, luisteren kan. Dus ik zou zeggen, we gaan verder met Billy Ocean. En, uh, get going out. Uh, dat klopt helemaal niet. Get out of my dreams, moet het zijn. Oh, dat ja, is ja Het staat hier net, net andersom. Uh... <laughs> ik wou zeggen, we gaan het draaien. Billy Ocean! <lacht> dreams get into my car en, of andersom maakt ook niet uit. Zie je veel mensen trainen voor u tot de klantjes van 7, 7 uur en hier in de studio aan de tolweg 10A is aanwezig Joella en natuurlijk uh, ja Arnold en Gerard. Hey um, Joella, ik heb sowieso een nummer een klaar staan. Crushing. Cruising. cruising. Ja, ja, cruising. Ja, ik, zeg, ik heb mijn bril niet op. Uh, nee. uh, kleine okay. lettertjes. Ja, cruising. Hoe ja. Ja. Uh, is dat? Uh, is het twintig jaar geleden, denk ik. Uh, Eén van nou, de eerste nummers, Ik ben een stukje ik. ouder. Ja. Heb ik dat bedacht? <laughs> dus uh, en, uh, ik had mezelf beloofd om dat ook echt uit te brengen, en ja. uh, dat heb ik gedaan.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 Ja, maar je moet ook uh, soms dingen loslaten en proberen het samen te doen. En niet alleen maar uh, bezig zijn om je te bereiken alles, dat je alles iets alleen kan. Uh, kan zeg maar. Ik, ik, ik. En, uh, snapt, uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> de een heeft dit probleem en de andere heeft uh, weer een probleem. Ja, <laughs> ach, uh, nee, maar er is niks mis mee. Ja. <laughs> oh. uh, ik, uh, ik, ik ken het idee, dus uh, <laughs> uh, ik, uh, ik, ik deel het mee. Hey, Met um, 20 jaar geleden, zeg je... Ja, dat dus, uh, Nou ja, zal ik niet vragen hoe oud je bent? Uh. Nee, nee, dat wil ik nou, niet. Ja. Nee, nee, nee. nee, maar uh, Jong van geest. Ja, dat is het belangrijkste. <laughs> ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Ja. Crousing. Joella. Joella, jij staat onder Joella Musica, musica hè? Uh, ja, zo, ja. zo moeten we het. Ja, op YouTube ben ik te vinden onder Joella ja, de, en op Facebook, Joella Musica. Ja. Ja, ja, ja, en op YouTube is het ook uh, Joella uh, Ro, Ro, Ro, nee. Uh, niet? Nee, oh, Joella. Oké. Okay. Ja. Joella, daar houden we het bij. <laughs> crossing. Cruising. Cruising. Cruising, cruising. Of zelfs in Nederlands. En waarom hoor ik niks? Nou, gewoon. Omdat het eventjes... Uh... Geluid? Ja, misschien dat? To party, I'm gonna miss this heartache.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 Want sommigen hebben een oordeel natuurlijk over bepaalde dingen. Ja. Dus ik denk, ik vertel eerst over het verleden en daarna over het mooie geluk wat, ja, wat ik nu in mijn arm heb liggen. Ja, ja, nou ja het, het is altijd natuurlijk uh, ja, voor en tegenspoed. En uh, ja. ja, kijk als dat dan toch weer uh, zoiets ont, moois uh, ontstaat eigenlijk. Uh, het, het, ja, het, is niet, het, is, het is geen gewoonte, laten we het inderdaad zo zeggen. En uh, ja, het is een gegeven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 niet iedereen kan kinderen krijgen, laten we het zo zeggen. Nee, het is natuurlijk niet voor iedereen makkelijk. De ene is er tien jaar mee bezig en de andere kan het helemaal niet. Wij zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest. We hebben natuurlijk heel wat kritiek over ons heen gekregen. Omdat iedereen het een beetje raar vindt. Maar we hebben toch gewoon onze droom gevolgd en wat we wilden. Ja, ik wou net zeggen dat je gewoon altijd je eigen droom moet volgen. En niet alles van een ander af laten hangen, zeg maar. Nee. nee. Dat is, ja, ik noem dat altijd maar jaloezie. Ja, dat heb je heel veel in de wereld, hè. Ze ja. zeggen we ook wel eens dromen zijn bedrog, maar uh, op nou, mij niet, hoor. Wij zijn ze dus bijna allemaal uitgekomen. Ja, nou ja, dat, dat is voornaamste toch Ik bedoel, ja. ja, daar doen we het allemaal voor. Ja, zeker. Hé, hey, uh, Louisa, wat, uh, wat, uh, wat zit er nog uh, ja, eigenlijk in het vat?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 Ja, als je nu Mika in diept, dan is dat de eerste M jongen die uh, ja, Mika heet hier met uh, onze vrouw. Ja, ja, ja. Nou ja, maar dus ik bedoel, ja, he, een hoop mensen die, uh, ja, als ze zitten te luisteren en zijn nieuwsgierig, kunnen ze altijd eventjes inderdaad uh, eventjes uh, ja, jou volgen. Het zei uh, via YouTube, Facebook, uh, Instagram zei je. En je had geen eigen site wel? Er is ook een eigen site, ja, www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 Nou, dat uh, hoop ik ook. Dat alle tijd voor hebben dat het allemaal lukt. Ja. En uh, nou ja, dan hoor ik dat wel uh, via Dennis. Zeker. Ga je vast wel horen. Hij hey, is goed. Hé hey, Luisa. Okay. Ik zou zeggen: Goed weekend. Dankjewel, je wel. Groetjes daar en uh, ja, jij ook een fijne avond. Hoi. <laughs> goed hey. doei, doei. Doe, Zo. Werkhuis, zwierf langs de straten en liep weg van huis. Ik zat gevangen in een andere. Heen. Ik heb gevochten. Ja. Mijn grootste wens was het kind uit mijn dromen. Die kwam uit toen jij bent gekomen. Ja, dan, dan, dan, dan, dan. kan. Zal ik je geven, ik zal er altijd zijn voor jou, omdat ik zoveel van je hou, hou. Oh.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 Dat ik zoveel van je hou, hou, hou, hou. Oh, oh, oh, oh, Wie ga je? zolang de sterren staan, Zal ik er zijn voor al je vragen. Ik ben altijd dicht bij jou.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 Oh, oh ja, dat ja, ja. zo. Ja, dat, dat, dat, ja, ik weet niet wat hij vandaag heb, maar uh, ja, we gaan het nog een keer proberen. Even kijken, hup. Geen probleem. Uh, ja. We nou, Ja, gezellig met dan, jou. Ja, het is wel heerlijk om je stem te horen. Hè? Ja, nee, maar goed, <lacht> <lacht> dat is ook leuk. Maar George Michael, uh, we gaan even met George Michael verder, kijken of hij het niet wel doet. Ja, ik hoor wat. nice. <lacht> Al fijne dagen.